Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De vakbond FNV en Schiphol zijn het vooralsnog eens... over een bonus voor luchthavenpersoneel deze zomer. Dat zegt de campagneleider van FNV Schiphol tegen Nieuwsuur. De luchthaven wil er niets over zeggen. De bonden en Schiphol onderhandelen over het personeelstekort... en de hoge werkdruk. Hoe hoog de zomerbonus wordt is niet bekend... maar de FNV vindt het niet voldoende. De bond zegt dat medewerkers gaan staken... als er voor woensdag geen akkoord is. In Den Haag zijn vijf mensen aangehouden... bij Rella na afloop van de promotiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior. ADO stond met 3-0 voor, maar verloor uiteindelijk naar penalties... en blijft daardoor in de Eerste Divisie. Excelsior promoveert. Duel werd twee keer stilgelegd. Eerst omdat een grensrechter werd bekogeld... en later omdat supporters het veld opkwamen. Na de wedstrijd moesten ME spelers en scheidsrechters in veiligheid brengen. Agenten werden bekogeld met stenen. Bij charges werden paarden en honden ingezet. Russische militairen hebben alle essentiële infrastructuur vernietigd in Severodonetsk, de grootste stad in de Donbass-regio die nog in Oekraïnse handen is. Dat zei president Zelensky in een televisietoespraak. Ook is volgens hem twee derde van de woningen in de stad verwoest. De Britse minister van sport wil dat de Europese voetbalbond UEFA onderzoek doet naar de chaos rond de Champions League finale, zaterdag in Parijs. Bij het stadion klommen mensen met valse kaartjes over de hekken. En Liverpool-fans met echte kaartjes konden het stadion niet in. De politie gebruikte traangas en pepperspray. Het weer. Vannacht vrijwel overal droog en opklaringen. De temperatuur dan naar een graad of zeven. Overdag regelmatig zon. In het noorden kan een bui vallen en het wordt een graad of vijftien. Dinsdag wat warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het Journal.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 Tennessee. Het van de zon Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits Hier op de grens Van water en land Van we schreeuwen Langs duinen en strand Het ritme van eb en van vloed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 Jonger of ouder, schouder aan schouder, en altijd een hand voor een hand. Zo ruimt is, zo het, zo zakt het in zand voor, zo doen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent, hier is zand voor, dat iedereen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 I'm a Go Love my kids so sweet.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 En verdwenen weer in het niets. Thuis was het echt geen kleptocht. Het was altijd feest. Want iedereen was blij als over ik echt heel veel van hem hou, krijg die tranen in de ogen en hij toont opeens trouw. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Alice, ah, stalen tralies tussen allen.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 She's working around the clock When you're not looking She's stealing your box Low waisted pants on OnlyFans I'd pay for that She's a 90s supermodel Yeah, she's a master Michael Jouw keuze ZFM.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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Hij leidt een heerlijk leven. Heeft geen gezin. Geen denken aan. Nee, hij is absoluut geen dwaas. Want als de vrijdag is gekomen en de klok die slaat vijf uur.